Maar misdaden tegen de menselijkheid worden in het internationaal recht gezien als ernstiger. Om de productie van munitie te versnellen wil de Europese Commissie kijken of het mogelijk is om een deal te sluiten met de defensieindustrie. Dat zei EU-commissievoorzitter von der Leyen. Oekraïne heeft de munitie nodig in de strijd tegen Rusland. De munitievoorraad van het Oekraïnse leger begint snel leeg te raken.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 Vorig jaar werden er in Noord-Holland meer dan 1500 opgevangen. De tamme konijnen worden vaak aangetroffen in woonwijken, op industrieterreinen of in de natuur. Vaak is niet duidelijk of de beesten gedumpt of ontsnapt zijn. De dierenbescherming denkt dat veel mensen zich vergissen in de zorg voor konijnen, omdat ze relatief veel ruimte nodig hebben en dagelijks een schoon toilet. Ook houden de meeste konijnen niet van knuffelen. Het weer, het wordt een bewolkte avond met soms regen. Vannacht wordt het een rustige nacht met een graad of 9. Morgenmiddag trekt de regen weg en kan de zon doorbreken. Het wordt dan 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam, 10 minuten vertraging tussen Schiphol en de knooppunt De Nieuwe Meer. En tot zover de verkeersinformatie.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 Macrae en uh, woman, take me uh, watch, rock me baby's of zoiets, ja. Hé, hey, en ik zou zeggen welkom, een hele goede middag. En we gaan zo uh, naar de Sebastian, maar eerst nog even een uh, plaatje van Ajan Koenen. En hij het over, er hangt een feestje in de lucht. Nou, dit weekend kan het zeker wel. En ja, dat is het. je kan hè. Zet het even een 10.0. Rechtsboven in de hoek. Soms denk je even aan mooi. Dat was hij dan, Arjan Koenen. En er hangt een feestje in de lucht. En ja, in de studio hebben, we, ja, hebben wij hier aanwezig Sebastian. En Sebastian... Goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, ik, ik, zag, ik zat even te kijken welke schuif ik moest hebben. Want uh, ik gebruik ze nooit allemaal. <lacht> nee, dat is, dus zitten, er, zitten er 28, je hebt er maar twee nodig. Nee, nou, ja, ja, ik heb ik er heb normaal gesproken maar twee nodig. Dus ja, ja, ja, dat, <lacht> dat speelt al weg. Hey, uh, ja, uh, vertel even voor de mensen thuis uh, ja, wie je bent, waar je vandaan komt en uh, wat je zo nu en dan uh, doet. Nou ja, ik ben Sebastian, ik kom uit Den Haag. Ik zit in Scheveningen. Lekker ook aan de, aan de kust. Dus ja, daar hou ik wel van. Dus, ja, dus ik vind het hier ook altijd mooi. Uitzicht aan de kust ook? Ja, wel okay. uitzicht. uitzicht. Ik kijk op de zee. Niet op het strand, want dat is niet te betalen. Maar de zee was nog een optie. Dus Dat, nou, <laughs> dat, is, wel, dat is sowieso een prettig uitzicht. Dus het is wel, is wel ja, ja, heel mooi. Ja, ja, ja. En nou ja, Ik ben al nou, best wel lang bezig in de muziek. Ik, eigenlijk van jongs af aan. Ik ben daar een periode mee gestopt. En toen ben ik eigenlijk in 2019. Zijn we weer herstart. En zijn we weer singles gemaakt. En vanaf 2020 zijn er eigenlijk singles uitgekomen. En nu zijn we inmiddels aanbeland bij single nummer 5. Dus okay. het, het loopt door. Ja, en uh, nou ja. naast het zingen, doe je nog wat anders? Uh, het schrijven van liedjes is uh, sowieso uh, dan de, de, de bij... Uh, ja, de, de, dat is voor mij eigenlijk de hobby. Ja, ja, ja. ja dus officieel eigenlijk uh, doe je liever schrijven. Ja, nou ja, zoals ze dan zeggen, singer-songwriter, maar ik vind dat ja. zo'n term, weet je, bedoel, dat is heel veel veelomvattend. Uh, ja, het is een woord met alles erin. Precies. Ja. Maar uh, nee, dus het maken en het schrijven en ook de singles zelf inderdaad schrijven. En, uh, nou ja, en, dan, uh, en dan het uitvoeren. Ja, en, en uh, je, bent, je bent een tijdje uh, ja, stil geweest, zeg maar? Ja. En dat uh, was een uh, onreden? Nou nee, uh, ja, ik begon op mijn achtste. En toen ben ik uh, met, uh, door het hele land drie, vierhonderd talenten, jachten, uh, dat soort dingen gedaan. Dus uh, fors. En toen ben ik op mijn vijftiende al begonnen echter mee als werk. En uh, ja, dat uh, zorgde ervoor dat ik uh, tot aan een jaar of uh, 19 A20 heb ik dat gedaan. Dus heel veel verschillende dingen gedaan. En toen had ik eigenlijk heel Nederland wel een keer gezien. En toen had ik zoiets van ja, ik vind het wel best. En toen ben ik andere dingen gaan doen. Waaronder een uh, hele lange periode radio maken heb ik gedaan. Ja. En uh, meer achter de schermen. Mensen begeleiden, schrijven voor artiesten. Theatershows in elkaar zetten. Uh, regie, dat soort dingen. En in 2019 eigenlijk weer alles opgepakt. En weer gestart. En uh, vervolg aan het vervolg aangegeven. Oké, okay, dus je bent ook bekend uh, met, uh, met theater. Uh. Ja, heb ik ook gedaan. Musicals gespeeld. Uh, dinnershows. Nou ja, de, uh, ja uh, we, het, we zijn er wel geweest. We hebben het uh, ook gedaan. Gewoon uh, echt uh, ja, van je hobby je werk uh, gemaakt. Ja, maar. inderdaad. Ja, ja, ik, uh, nou ja ik... Leuk zonder ik, richting. Ik, <laughs> ik, ik, ik maak nog steeds mijn hobby. Ja, nou ja, kijk... Uh, het moet, uh, het moet je gunst zijn en het, uh, het moet kunnen. En ja, het, uh, ja. Ja, als Laat het een... kan, dan moet je het zeker doen. Ja, maar in, in de artistieke wereld is het zo. Je moet een gunfactor hebben. En uh, ja, als je dat niet uh, hebt, dan duurt het heel lang voordat je iets, uh, of ergens komt. Zeg maar. En dat zien we nu ook met uh, bijvoorbeeld Bouke. We hebben het gezien met Tino Martin. Ja, nou ja, kijk, uh, het leuke is dat ik al die jongens allemaal meegemaakt heb. Ook op de talentjachten ja. en in het land. En dat er een hele lichting is die ik... Ik uh, kom uit dezelfde lichting, zeg maar, als uh, nou ja, Iels de Lange, koorden ja. en dat soort mensen die ja. we toen de tijd nog allemaal uh, uit het onbekende mee hebben gemaakt. Ja. dus En dan gaat er een aantal door en ja, dat is, zo werkt dat. En dat zal altijd zo blijven. En uh, het is maar net met welk liedje kom je op welk, m, welk tijdstip... Uh, ja. gaan de mensen het pakken, gaan de mensen het niet pakken. Dus dat is gewoon een, een ding. En dat, dat blijft. En dat is ook muziek. Het blijft onvoorspelbaar. Maar dat maakt het ook wel weer leuk. Ja. Hey, maar, um, ik denk dat we meer eerst gaan draaien. Wat jij wil. gaan we daarna <laughs> gaan, uh, gaan we het erover hebben. Van, uh, hoe, het, uh, hoe het eigenlijk. Uh, ja, dit nummer tot stand is gekomen. Oké. Okay. Ik vind het helemaal goed. Ja, dus als jij hem aankondigt... De, die hebben het over de nieuwe plaat, hè? Want ja, de nieuwe, je, je had de ja, hele ja, lijst erbij ja, gepakt. Ja, dat, ja, ik, nee, nee, dat ik niet de verkeerde nee. plaat aankondigd. Dat <laughs> zou je altijd zien, dames en heren. Maar het gaat dus om de nieuwe single. Nou, die hoor je nu hier op ZFM. En dat is niet mijn type. Veranderd. Jij hebt nog geen rust. Jij stopt tegen alles aan. En maakt ons heel verstuggen. Bij jou moet ik niet zijn voor geluk. Ik zeg nee. We bent zeker niet mijn visie. De regels zijn overbodig, en nee die heb je toch niet nodig. Gewoon lekker keten en andere harten laten zweten. Jij staat graag in het volle licht, beweegt je in elke studie. Ik wil zo alles aan iedereen laten zien. Maar ik denk, nee, ik blijf beter alleen. wil je niet om me heen? Oh, vandaar dat ik je verlie. Nee, jij bent zeker niet mij. wat bij. Je bent de ongeduldige en nee dat trek je niet. Dingen zijn een drama en het is Daarom is het zo verbeterd. Dat je. Zo, het is niet, uh, niet mijn type. En dan weet ik niet over wie het gaat. Ja, dat is natuurlijk, daar kan ik je wel uitleg over geven. Maar ik weet niet je dat weten. Eigenlijk zijn we wel nieuwsgierig. Hoe je, aan, uh, hoe je daar aan, te, aan de titel bent gekomen. Ja. Nou ja, kijk, je komt iemand tegen. En dan is het uh, de eerste week is het allemaal leuk, gezellig en spannend. En de tweede week denk je van. Mm, nou, het is ook nog steeds wel leuk. Maar wordt nu toch wel wat minder al. En in de so's, derde week denk je van. Nee, dit is het niet. Dit is niet mijn type. En dan so's, moet je Het wordt nu erg vervelend. Ja, dat is wel klaar. Weet je wel. Dus dat. En ik denk dat dat voor iedereen herkenbaar is. Dus daarvoor is het leuk om dan daar een. Een, ...een liedje over te maken. Ja, het is, het is altijd een beetje geven, een beetje nemen. Toch? Ja, dat, dat ook. Maar ja, uh, ik bedoel... Uh, <laughs> ...ja, ik ben eigenwijs. Laat ik het daarop houden. <laughs> nou ja, eerlijk... ...ik bedoel... <laughs> ...dat zijn we allemaal, denk ik, wel eens. Jawel. Nee, het is... Uh... Anders wordt het ook zo saaie boel, Als je alleen maar uh, ja, nee, je, namen, uh, dan uh, dan ja, naam dat dat misschien allemaal niet op. Inderdaad, hebben. Als je me ga iets te vertellen hebt, dan ook... Uh, dat, dat, dat nee, dan is het snel klaar. <laughs> is het snel klaar. <laughs> Moet elkaar blijven verbazen, zeg ja, maar. Weet je dat idee, ja. hey, Maar hoe, hoe, hoe, hoe is het idee eigenlijk ontstaan met dit nummer? Of? Nou, het leuke is dat we afgelopen 29 oktober zijn in het theater geweest. En hebben we een live concert gedaan. En tijdens het live concert hebben we alles opgenomen. En uh, dat doe je dan met multitrack, om het maar zo te, te noemen. En uh, daar is eigenlijk deze plaat uitgekomen. Dus het is ook een live versie uh, van, van, van het nummer. Oké. Okay. Dus. Uh, nou, misschien, uh, misschien kunnen we die dadelijk nog uh, live doen of niet? Ik vind alles best. Ik Als ben je... er nou toch. Dus wat jij, nou, jouw en, feestje. Dus. En, en, en, zoals jij de muziek bij hebt. Ik heb alles bij goed. me. Nou, <laughs> Ik had het hele aandelenpakket weer meegenomen. Ja, dus dat moet nog goed komen. Hey, maar um, vanavond is van jou? Ja. Dat is, uh, even kijken, twee zingels twee geleden inmiddels. Hoor. Ja. Is een. Uh, nou ja, ik denk als je het draait dat je het snapt. Maar het is, is een feestplaat. En uh, ja, als je daarmee begint bij een optreden. dan is, is iedereen gelijk wakker, zeg ik altijd. En dat okay. is, is een beetje de inzet uh, van de liedje uh, ook. Uh, als je hem morgens draait, bedoel je? Of, uh. Oh, ik denk als je er in je ochtendprogramma om 7 uur mee begint. als startplaat, dat, uh, ja, dat de luisteraar in de nacht weer en Wakker is, <laughs> ja. En ik denk ook dat je er inderdaad wel vrolijk van wordt. Dus uh, dat, uh, dat is het, uh, het, het doel van de plaat, zeg maar. Ja, hey, en. Uh, maar uh, eventjes, uh, waar kunnen mensen jou uh, eigenlijk volgen? Want... Het makkelijkste is de website www.sebastian-singersongwriter.nl En daar vind je alles terug. En dan vind je ook de linkjes terug naar de socials. Dus dan Facebook en de Instagram en nou, ja, oh, okay. met dat allemaal. Dus, uh... Alles is aanwezig. Ook TikTok? Ja, ook. ook. ja Ik snap er nog de ballen van, maar... Dat hoor ik heel vaak namelijk. Hè? Ik maar al ik, al... Ja. ik heb nu een klein beetje ontdekt... hoe het moet, zeg maar. en ja. uh, Het werkt inderdaad net een beetje als Instagram... maar dan met, met filmpjes, om het ja, maar zo te ja. zeggen. Ja, ik weet het zelf ook nog niet. En, uh, nee, het, het, het is op zich wel leuk. Alleen de, de, de, de jongere generatie heeft het helemaal in zijn vingers. Dat is natuurlijk sowieso met ja. die techniek. Maar, ja. uh, en, en, maar het is wel leuk om te zien... dat er nu steeds meer artiesten en bedrijven... ook opkomen die er wel hun, hun, hun dingetjes ja. mee doen. En op die manier... Uh, een publiek te bereiken, dus dat is wel, is wel grappig. Nou, nou de, rest, de rest gaat weg. Dag dames, ja hoor, dat doen we gewoon midden in de uitdaging. ik wil even de, de, nou, de, de, de, de gaan weg. De, ven, de fans lopen nu al de weg. weg. Ja, we Hé, ja, maar. Um, Social media dus, uh, TikTok, uh, Instagram, uh, ja, Facebook, alles, alles is uh, YouTube. Heb je daar ook nog eigen kanaal? Ja, YouTube staan uh, gewoon de, de, de clips op. En die, ja. die komen natuurlijk bij het label dan uit. Dus dan staan ze op het label, uh, komen ze op het kanaal te staan. Oké, okay, het is niet eigen label? Nee, ik, uh, doe, uh, ik zit nu bij, uh, we werken, de singles maken we met, uh, met Frank van Kooijen. Ja. En uh, ja, daar is gewoon een, een platenlabel en daar komt het op uit. Oké. Okay. Ik denk dat we mee eventjes uh, gaan draaien. Ik vind het helemaal goed. Ja? Ja hoor. Vanaf van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 Voor altijd zo blijft Vanavond is van jou, vanavond is van jou, vanavond is van jou André Hazes en hij had het over vandaag. En hier aanwezig in de studio is nog steeds Sebastian natuurlijk. Ja, ook en, vandaag. Uh, ja, ook vandaag. En uh, nou ja, hier aan de tolweg Tina. En uh, ja, we gaan, uh, we gaan een live... Uh, ja, ik, ik uh, vond het helemaal leuk. En, en ik mag gewoon doen. achter Doeg. deze microfoon blijven staan. Ja. En, uh, Gaan we echt live live zonder galampje niks? Of is het, uh... nee, We gaan echt live live. Oké, okay, nou dan maar... Durf je het dan? Ik wel. Kom maar. maar. <laughs> dan uh, gaan we met Angelina uh, gaan With we. Angelina vanaf... gaan we beginnen. Nee, helemaal goed. Ja, en dan, uh, dan uh, even kijken. Zo, dan gaan we wel goed klaar zitten. 2, twee, en de komt. Er. Ja, ik herken het. Dus dat is. Wel goed. Ja. From high. Ik wil jou zeggen. Ja, ja, ja, ja, dat uh, dat uh, klonk goed, uh, Sebastian. Dank u. Ja, een lekker slokje erbij. Ja, even tussendoor. Hè? Ja, ja, maar dat uh, ja, klinkt, uh, klinkt veelbelovend. Uh. Het klinkt veelbelovend. Het ja, klinkt veelbelovend. Nou, klinkt veelbelovend. Door naar de volgende ronde. Door de volgende ronde. Nee, maar goed. Uh, uh, we hebben... Uh, we hebben uh, de Volgende klaar is dan natuurlijk. Wil je die gelijk doen? Of, of gaan nou, we, zullen we er eerst wat over vertellen nog? Of, ja. of zeg je van nou. nou ja, wel, daarom nee, zeg nee. ik een vraag. Aan jou. Wat, <laughs> wat, wat, wat, wat wil je? Wil je doorzingen? Ja, het, het leuke is zeg maar dat. Uh, Angeline was de plaat die uh, best wel uh, nou ja, wat gedaan heeft. Ik zal mijn kop er wel ietsjes af te zetten. Want ik hoor dat ik heel ja, erg aan het ja, luiden ben. Ja, ja. Ja. Uh, dat is beter. En uh, nou ja, dat, dat, dat werd wel opgepakt en uh, daardoor gingen ook wel weer wat deurtjes open. En waren mensen wel geïnteresseerd en vonden mensen het dan ja. wel leuk dat er wat kwam. En zo mooi die we nu zo gaan doen. Dat is de vorige single. En dat is weer net even ietsje anders. En ik vind het ook leuk om elke keer een plaat net weer even ietsje anders te maken. Of net iets anders mee te geven. Dan dat, dat het allemaal hetzelfde is. Want dan, dan wordt het saai. Zeg maar. ja, ja, ja. En dan vind ik het ook niet leuk om te doen. En uh, ja, dat uh, is eigenlijk gewoon uh, zoals het werkt. En dan uh, ja, op een gegeven moment bouw je natuurlijk wat repertoire op. En dan heb je een, uh, een, een avondvullend programma. Dus zo, nou, zo werkt het eigenlijk. Nou, het is, uh, ik, ik vind het een lekker nummer. Dankjewel. Ja, ik, uh, ik word er vrolijk van. Nou, dat, ik is, dat is sowieso de bedoeling dat je er vrolijk van wordt. Dus, uh, ja, nee, die missie goed. is dan geslaagd. Ja. En uh, zo mooi is dus uh, even een, uh, een tikkeltje anders. Net weer anders. En het leuke daarin is... Uh, ga ik het, uh, ja, ik ga het gewoon weggeven. Daar zit een, een stukje in met een kopstem. Zoals dat zo mooi heet. Ja. En uh, toen we de studio ingingen om die plaat op te nemen... Toen had ik zeg maar... Ik lever dan zeg maar de demo aan naar Frank Kuh. Ja. Dat is ongeveer wat we gaan maken. Dat is het idee. En die, zei, die hoorde die kopstem en die zei: uh, mm, Ga je dat zelf doen? Ja. Ik zeg uh, ja. Dus hij hij nou: Klaar voor de zekerheid, laat ik hem door het koor maar inzingen al. En dan staat hij maar, als we zeggen, op de band. Ja. En uiteindelijk gingen we de studio in en we gingen hem opnemen. En uh, gewoon knallen en er gewoon erop zetten. En uh, nou ja, die is op de plaat terechtgekomen. Okay. Uh, dus nu, elke keer als ik dat nummer uh, doe, dan uh, moet ik dus die kopstem zingen. Dus dat is wel altijd een, een, een, een uitdaging. Ja. En dat, uh, dat zorgt er zelf voor dat ik dan ook uh, na moet denken. Zeg maar. Dus dat ja, is het ja. leuke eraan. Oké. Okay. Dus dat? Ja, ik, ik zou zeggen, neem eerst, eerst, neem eerst nog even een slokje. Ik doe even zo. Voor, voor eventueel voor die kops hemmen, want de... Nou ja, als het fout gaat, fout. Het kan niet meer dan fout gaan. Ja, ja goed. We hopen dat niet. We gaan het zien. Oké, okay. we starten. De vogels stoppen met zingen ja. Als avonds de zon ondergaat gaat. En houden dan hun adem in. Als zij naar buiten komt hoge hakken klikken op straat In haar blonde haren wilden staan Waren benen goed figuur. Kreeg ze mee van moeder natuur Zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi Zoiets had ik nog niet eerder gezien Ze is zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi Zo mooi zo mooi, zo mooi zo mooi. Oh, zoiets had ik nog niet eerder te zien. Ze is zo mooi, zo mooi. Oeh, zo mooi, zo mooi. Het staat op één in mijn tottier, een blonde haren waffen in de nacht. Trekken bij iedereen de aandacht, Zelf ziet ze geen gevaar. Maar iedereen die valt voor haar. Lwe ogen mooie laag. Betoveren je hart op slag. Roede lippen, voor mijn mond En ook nog een geweldige oa. Oh, zoiets had ik nog niet eerder gezien Zo mooi zo mooi ze is zo mooi zo mooi het staat op één in mijn tot zo mooi zo mooi Is zo mooi zo mooi Oh zoiets had ik nog niet eerder gezien ze is zo mooi zo mooi ze is zo mooi zo mooi ooo staat op één in mijn tot Zo mooi zo mooi oh. Nog nooit gezien Zo mooi, bloed mooi. Zo mooi, zo mooi, zo mooi, zo mooi Zit je zo, oeh, zoiets had ik nog niet eerder gezien Zit je zo, zit je zo hoe staat op één in mijn tot die. Had ik nog niet eerder gezien Ze is zo mooi, zo mooi Zo mooi, zo mooi Er staat door één In mijn tot 10 Er staat door één In mijn tot Dank u, dank u, dank u ja, ja, ja. Top Ja Ja, het is Het is je kunt duidelijk worden dat het eigen sound is. Ja, dat is, uh, is natuurlijk ook de bedoeling. Als je tenminste dat vind ik. Ja, je wilt niet ja, nee, wat, nee, wat anders is. Ja, nee, maar dat, uh, dat, dat is uh, het eerste wat mij opvalt. En uh, ja, ik, ik, ik kan niet anders zeggen als uh, proficiat. Nou, nou ja, dankjewel. Ja. <laughs> En dat gewoon helemaal live, live, hè? Ja, dat Op de is allemaal live, live inderdaad. Ja, Nou ja, goed, er zijn erbij, die durven het uh, toch niet aan. Nou ja, kijk, uh, wat, ik, wat ik vind, zeg maar, als je een plaat maakt... Uh, dan moet je de plaat, zeg maar, voor 90, 95 procent... moet je hem zelf ook live kunnen zingen. Ja. Uh, is, dat, is dat niet het geval? Ja, dan, dan moet je het eigenlijk niet doen. Nee. En, en natuurlijk is een, een live uitvoering altijd, wijkt altijd iets af van het origineel. Want in de studio heb je ja. de tijd en de, en de mogelijkheid om dingen neer te zetten en te plaatsen. En dan kan je ermee spelen. Dan kan je met, met maten indelen. Je kan dingen dus nooit 1500 keer opnieuw doen als dat echt zou moeten. Uh, nou ben ik altijd wel ook in de studio van het liefst uh, twee, drie takes. En dan moet het wel eigenlijk klaar zijn, zeg maar. Ja. Uh, om ook een beetje... Daarin het, het, het, het geheel te houden. En ook, uh, je kan per woordje in principe daar zou je in kunnen zingen, maar ja, weet je, dan wordt het zo legpuzzel. Ja. En als je gewoon aan één stuk lekker door, dan, dan, dan heeft het een bepaalde drijf een bepaalde feel. Dus dat is dan de bedoeling. En dat vind ik dan dat je dat live ook wel uh, moet beheersen. Ja. En uh, nou ja, dat er af en toe een schoonheidsvoutje in zou zitten, ja, uh, dat, dat gaat iedereen gebeuren. Maar over het algeheel moet het wel kloppen. Ja, De kopstem ging in ieder geval goed af. Ja, die zat er wel. Uh, hij die was vandaag aanwezig. <laughs> Hij was toch aanwezig? Hij was er nog. Hij was er nog. Ik hey, um, denk dan wel eventjes een, een, een ander nummer gaan draaien uit de disco Ik dicht vind ik helemaal best. En dan uh, krijg jij weer tijd om een beetje op adem te komen. Wat ga je draaien? Uh, dat is voor mij ook nog verrassend. Oh, dat is spannend. Dat is, dat is spannend he? ja. Het is in ieder geval jaren tachtig. Het oh, is gedraaid. Dus, uh, oh, nou, oh, kijk, kijk. YMCA. Ja.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 Tot Paul en YMCA. Ja, en uh, we, gaan, uh, we gaan er nog een nummer uh, doen. Ja, dan, uh, ga uh, ik, dan ga ik er wel weer vast, zelf bij staan. Ja, hoor. ja, toch? Weer even een beetje, de uh, stage is all yours. Kaneelmeester, heb ik een stoel zijn Hij is een beetje voor jou. Dan is ja, goed, uh, nee, nu. ja, hartstikke goed. Uh, hou, me vast. hou me vast. Ja, ja dat is, uh, daar, daar begonnen, het zeg maar mee in 2020 als, als eerste single ja. En uh, die, die brachten we uit. Het is een kuffer van uh, Rob IJs. Uh, de, de plaat. Ja. En die hebben we in een uh, wat moderner jasje gestoken. En uh, ja, dat is wel, uh, is wel leuk om, uh, om mee te beginnen, zeg maar. En uh, dat was ook een plaat waar mensen wel op gingen reageren. Van, oh, oké, okay, dat is wel, uh, is wel netjes. Dat was de eerste nummer na de pauze die je uh, Ja, dat was de eerste officiële zeg maar, single ja, die uh, uitkwam uh, naar, uh, na de pauze, ja. Ah, okay. Dus nadat uh, we in 2019 weer... Uh, hadden we wel in de tijd nog zeg maar, uh, wat, wat eigen dingetjes gedaan. En uh, gewoon uh, zelf uitgebracht. En gewoon uh, zo uh, gereleased, -ge -ge zeg ja, maar. Ja. Maar dit was het eerste officiële wat er echt uitkwam op label. En waar we mee weer uh, het startsein hebben gegeven. Van uh, ja, het feit dat we weer uh, het op opgepakt hebben. En, en weer, uh, weer uh, ja, het allemaal weer proberen ja, neer te zetten. Ja, ja. Ja, ja. Helaas, ja, Rob en nice die... Die is behoorlijk ziek natuurlijk. Ja, ja dat is een ja. zonde. En een van de, de betere zangers in Nederland, uh, wat mij betreft. En uh, ja, dat is dan, ja, als je dat ziet, dan is dat pijnlijk om te zien. Ja. En uh, nou ja, ik denk altijd wel een klein stukje ondergewaardeerd geweest, ook qua zijnde. Qua uh, ja, dat zeker. Inderdaad, uh, we kennen allemaal het uh, Zomer. Hè? Dat, ja, dat uh, is dan een van de, de, de grootste wereldhitte eigenlijk. Die ja, dat, het, het leuke had. is dat het officieel is, dat een cover is. Het is een ja. Duitse uh, nummer van uh, oorsprong. Ja, maar, zegt... <laughs> nee, maar dat is ook weer grappig. Ja. Mensen zeggen, dan, oh ja, dat is een Gop de ijs liedje. Maar dat is van oorsprong dan weer ja, het Dus zo... het is leuk dat er ook uh, dat soort mensen dus ook wel uh, dingen hebben gedaan in een in, in, in, in beginperiode. En ja. gewoon ook uh, dingen coverden. Dus dat is ja. wel leuk om te zien. Ja, maar dat... maar uh, ja, de tekst is natuurlijk geniaal. En, en Belinda heeft daar natuurlijk gewoon ja. geweldige dingen ja. geschreven. Ja, die heeft, er, die heeft ook zijn, uh, zijn laatste nummer, zeg maar, uh, uh, geschreven. Ja. Uh, dat was uh, ja, eigenlijk de enige eer die ze nog uh, wilde... Wat ze nog wouwen bereiken. Maar dit is in ieder geval... Uh, ja, de, de, het komt natuurlijk... Uh, hou me vast komt uit de jaren 80, uh, Gerard Stellert, uh, verantwoordelijk voor de muziek. Die destijds ook voor al zijn platen in die periode... Uh, nou ja, de hits. Ja, en, ja, ja. Dus onder Hou me vast, uh, Zondag, uh, Bo, noem ze maar op. Bo, dat dan, uh, ja. Gerard Stellert. En uh, nou ja, de tekst dan van, van Belinda natuurlijk. En uh, wij hebben hem in een wat, uh, wat moderner jasje gegooid. We gaan hem starten. Gaan we het doen? komt hij? Eerste dag Ik leef pas echt sinds ik jou hier zag Haal me vast op Haal me vast Want ik val Je kust mijn mond en je zegt Met lach Dat ik niet kan en dat dit lekker niet mag Haal me vast op Haal me vast Want ik val Zet die fles neer en kom Met me mee ik moet geen borrel, ik ben zo Aan keer. wonder had ik niet meer gedacht. Je kwam ons voor de wachtloze dood in de dag voor oh, jij. En jij raakt het best op mij. En jij bent alleen van mij. Oh wat gaat dat gauw Ik had drie wensen en nu heb ik jou Houd me vast door, houd me vast voor ik val Als het niet goed is nou dan ben ik maar slecht Al oh, wat grond was maakte jij weer weg. Houd me vast door, houd me vast voor ik val Zet die thee en kruip onder de wol. Ik heb geen dos meer, ik ben overvol. Aan het wonder had ik niet meer gedacht. Je kwam onverwacht als de zon in de dag. Oh jij en jij rijdt het best op mij en jij bent alleen van mij. Mijn leven. En Dat je me aankeek yeah. jij Jij reint het best op mij Jij bent alleen van mij Jij houdt alleen van mij Jij bent alleen van mij Zo Ja, dat is weer even wat anders ook hè Ja Nee, maar het, uh, ja, dat, uh, dat roept altijd weer herinneringen op. Nou, ja, nou ja, dat is natuurlijk, het is herkenbaar. Dus mensen ja. gaan het inderdaad. Uh, en dan denken ze toch van: oh ja. Dat zit nog meer geheugen. Ja, nee, maar het is, het is sowieso een, een lekker nummer natuurlijk. En uh, ja, hier is hij nog een beetje, een beetje... Ja, ge best hè? Ja. Ja, ja, ja. <laughs> nou ja, het, het leuke is natuurlijk dat uh, muzikaal zitten plaatsen heel goed in elkaar. Ja, want als je ja, dat, uh, ja, ik vind het dan leuk om dat terug te, te analyseren en dat ja. te kijken hoe dan een, een gitaarpartijtje in elkaar zit en een, een baslijntje. En Het is echt over nagedacht. En dat, dat blijft gewoon overrend, ondanks dat het dan na zoveel jaar dat je dat dan gaat doen, zeg maar. Ja. Want de plaat komt uit ergens 84, als ik het goed zeg, in die, in die richting. Ja, 384. Ja. En, en, en dat ga je dan, nou ja, bijna 30 jaar later, dan blijft dat nog overrend als je dat dus opfrist en er wat anders van maakt. Dus ja, het is een compliment voor, voor hoe, hoe liedjes gemaakt werden, zeg maar. Ja, ja, nou ja ik, ik zeg gewoon altijd, toen waren uh, de artiesten uh, vrij creatief, zeg maar. Nou ja, kijk, ding, kijk Tegenwoordig is het natuurlijk uh, allemaal gedigitaliseerd. En uh, Computers, alles moet snel, snel, snel. Ja, maar ik moet toch zeggen dat uh, zeg maar met de platen die wij dus maken, dat uh, inderdaad wordt een gedeelte in de studio natuurlijk gedaan. Maar ja. uh, zeg maar, de gitaren worden wel live ingespeeld. Die worden door Marcel Visser gewoon ingespeeld. Ja, dus goed. Die, nou, dan, dan heb je er ook een. Ja, maar goed, heel vaak worden, wordt dat niet gedaan. Nee, maar dat is, is voor mij ook wel weer iets waar, ja, muzikaal vind ik het dan ook wel leuk om mee te kijken. En uh, Frank, uh, die weet dan ook wel wat, wat, wat inmiddels wat, hè, bij mijn profiel zeg ja, maar, aansluit... om het maar zo te zeggen. En die gaat dan ook wel zeker daarmee aan de slag. En die zegt dan ook van... ja minimaal één of twee live instrumentjes moeten er wel in zitten. En dan, ja. dan gaan ze plat leven. Ja, inderdaad. Want anders uh, wordt het te, te Dus het komt niet allemaal uit een doosje. Dat moet ook niet. Nee, nee, maar goed, je hoort wel... Uh, hè, of er een uh, hele dixieband achter zit. Of, ja, nee, dat, uh, dat verschil merken uiteraard. Dat, dat, dat hoor je sowieso. En zeker als uh, ja uh, ja, en nou ja, wat dat betreft luister ik echt heel breed. Van uh, nou ja, klassieke muziek tot dan uh, recce, tot hard rock, tot uh, de, de, ja. de oude gabberhouse, tot, uh, tot aan wat er nu uit is. En uh, ja, alles wat er tussenin zit. Ja, uh, zeg maar. ja, nou goed. Maar ook sommige dingen echt inderdaad alleen maar puur luisteren voor de interesse in hoe iets gemaakt, of ja, geschreven ja, ja. of opgebouwd is. Ja, ja, ja. ja nou ja, uh, ik deel het uh, met je mee. Leuk. Met, uh, ja. <laughs> nee, ik ik, ik uh, uh, ik, ik ken net zo goed uh, een naar Andrea Bocelli... bij wijze van spreken. Nou, ja. yeah, en aan de andere de kant de... rijk... YouTube uh, Ja. Weet je, het is dus, dus heel erg uh, varierend. Maar je doet niks met carnaval, want dat heb je net uh, gehad. <laughs> dat, dat is. Uh, nee, dat is. Dat wel weer net een bruggeterm Daar distantieer ik <laughs> mij <maar> ervan. <laughs> nou, ook niet mijn stijl hoor, maar nee, nee, <laughs> ik stel nee, wel nee, omdag nee, toen je het er net zei. Ja, ja, daar daar ik, ik, ik, ik, ik heb zo'n fiets. Nummers die hoor ik voorbij komen. Ik heb aan je fiets gelikt. en. Uh, ja, de, de een is nog creatiever dan de andere. Raad ja, je lik, rond je kop en, en, en weet ik het allemaal. Ik, de raarste teksten komen voorbij en nee daar heb ik niks mee. Nee, en, en ik denk dat een carnavalsplaat uh, inderdaad wel iets, iets mag hebben, zeg maar. En een bepaalde kreet, een, een knipoog daarin. Ja. Uh, maar dan, dan denk ik toch terug aan, aan de carnavalsplaten van André van Duin bijvoorbeeld. Die ja. daar meestal in was om een... Uh, met je grote bloemkolen, hierop. roep ja, op inderdaad. Iets, dan roep je het niet. Nou, ja. En dat geeft dan de, de, de humor en de, en de parodie en dat werkt dan ja ja Inderdaad, even een ander jasje. Er maar aan, goed, aan, zeg maar, ja. ieder, ieder zijn herstel, ieder zijn ding. Ja, ik denk dat het uh, de tijd is. Laten we het zo Zeker. Ook, uh, <laughs> zeker. <laughs> hey, we gaan nog even terug naar de jaren tachtig met, uh, met wat disco. En dan komen we zo weer uh, bij jou terug. Helemaal goed. Een funky Town van Lipzink. En dat allemaal uit de jaren tachtig. Ja, wat deed jij toen in de jaren tachtig? Toen was ik... Uh, nou, dat ligt een beetje aan. Ik ben in 1976 geboren. Dus uh, dat is mijn, uh, mijn jeugd, zeg maar. En ik ben wel echt, in, in wat dat betreft... qua muziek, een jaren tachtig kind. En uh, dat heb ik bewust meegemaakt. En uh, ja, ik vond in die periode heel veel dingen echt wel, uh, dat ik het, het luisterde en deed. Dus, dus uh, dit is, ja, hebt het nummer van uh, Meat Love Paradise, bij de best bepaalde, toen hij nou, uitkwam. Nou, <laughs> ja, wat, uh, wat, wat voor mij toen, uh, wat dat weet ik nog, kwam, uh, op een gegeven moment kwam, uh, dat is begin jaren 90 was dat dan zeg maar, kwam de cd-speler natuurlijk uit. Ja. En toen was ik een van de eerste die ook echt een CD-speler kon kopen. Dan had ik hem bij elkaar gespaard. En dat was dan ook van geld van de optredens. Wat toen al kreeg je, als je ergens stond, kreeg je een, een, een gaasje van, nou ja, wat was het, 20 guld of zo? Iets in die richting. En dat spaarde je dan op. En dan op een gegeven moment dan had je wat. En toen was ik een van de eerste die een CD-speler kocht. En toen had ik inderdaad de eerste twee CD's die ik kocht, waren verzamelalbums uit de top 40. En daar stond dan Ubi-40 op Breakfast in Bed. En dat, dat was zeg maar, ja, dat zijn. Mijn herinneringen qua dus muziek van ook. De, van, de, van de album Labour of Love. Ja, uh, ja, ja, ja, Nummer 1 was dat. Ja, geweldig, geweldig ja, band dat ja, trouwens. Ja. Maar uh, live ook mogen zien uh, tijdens de Night of the Proms. En uh, ja, tof. Maar ja, dat is wel uh, allemaal muziek uit, uit mijn periode. Dat heb ik allemaal meegemaakt. Maar ik heb natuurlijk, wat dat betreft, qua stromingen... jaren 80, jaren 90 en de jaren nul uh, meegemaakt van muziek. En ik moet zeggen dat dat best wel een, een leuke bodem is... om op, op te groeien qua muziek, zeg maar. Ja, we gaan eruit. Ik uh, vond het uh, leuk... ja, ja. Dankjewel in ieder geval voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. En tot de volgende. Uh, ja, uh, leuk dat je er was in ieder geval. Ik, uh, ik ga het ja, tikken. en ons nog een keer. Uh, Mij uh, heb ik net begrepen. Dus het gaat goed komen. Het gaat goed komen. Oké, okay. ja, dankjewel. Dankjewel. Hoi hoi. Hoi hoi. Hoi hoi.